Dit is les 9 van uw cursus, geprogrammeerd levend Spaans. We kennen de namen van sommige landen al en leren er nu een aantal bij. Zegt u ze na. Engeland Inglaterra Inglaterra Frankrijk Francia Francia Duitsland Alemania Alemania Italië, Italia, Italia, Portugal, Portugal, Portugal, Zwitserland, Zwitser, Suiza. Suiza. Suiza, Zweden, Sverige, Sverige, Denemarken, Dinamarca, Dinamarca, Noorwegen, Noruega, Noruega, Finland, Finlandia, Finlandia, Nederland, Nederland. Holanda, Holanda, Spanje, España, España, België, België België direct even oefenen zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak Portugal Portugal Finland Finlandia Spanje Spanje. Engeland Inglaterra. Italië Italia Duitsland Alemania Nederland Holland België Belgica Frankrijk Francia Noorwegen Noruega Zweden Suecia, Denemarken, Dinamarca, Zwitserland, Suiza. Het Nederlandse woord een man is in het Spaans un hombre. Zegt u het even na. Un hombre. Un hombre. We leren nu de namen van de inwoners van de landen die we zojuist hebben geleerd. Zegt u de volgende zinnen na. Un hombre de Holanda es un Holandés. Een man uit Nederland is een Nederlander. Un hombre de España es un Español. Een man uit Spanje is een Spanjaard. Un hombre de Bélgica es un belga. Un man is un, Belg. un hombre de Inglaterra es un inglés. Un man uit Engeland is an Engelsman. Un hombre de Francia es un francés. Een man uit Frankrijk is een Fransman. Un hombre de Alemania es un alemán. Een man uit Duitsland is een Duitser. Un hombre de Italia es un italiano. Een man uit Italië is een Italiaan. Un hombre de Portugal es un portugués. Een man uit Portugal is een Portugees. Un hombre de Suiza es un suizo. Een man uit Zwitserland is een Zwitser. Un hombre de Suecia es un sueco. Een man uit Zweden is een Zweed. Un hombre de Dinamarca is un Danes. Een man uit Denemarken is een Deen. Een hombre de Noruega... is een Noruego. Een man uit Noorwegen... is een noor. Een ombre de Finlandia een man uit Finland is een Fin. Doet u deze oefening nog een keer en zegt daarna de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Een Italiaan. Un Italiano. Een Belg. Een belga. Een Fin. Een Finlandés, een Duitser, een Duitser, een Noor, een Noruego, een Spanjaard, een Español, een Zweed, een sueco, een Portugees, een Portugees. Een Deen. Een Danaes. Een Engelsman. Een Enges. Een Fransman. Een Franses. Een Nederlander. Een Hollandes. Een Zwitser. Een Suizo. De namen van inwonsters eindigen altijd op een A. Zeg de volgende woorden eens na en let op dat deze woorden zonder klemtoonteken geschreven worden. Een Nederlandse. Una holandesa. Una holandesa. Een Belgische. Una belga. Una belga. Een Spaanse. Una española een Española. een Engels Una, Una Inglesa. een Inglesa. Una een francesa Una francesa een Engels een alemana Una Alemana. Una Italiana. Una Italiana. En Portuguesa. Una portuguesa. Una portuguesa. En Zwizzase. Una suiza. Una suiza. En sueco, Una sueca. Una Sueca. Een Deense. Una Danesa. Una Danesa. Een Noorse. Una Noruega, Una Noruega, Een Finse. Una Finlandesa. Una Finlandesa. De woorden Olandes. Español, Italiano, enzovoort, de mannelijke vormen van namen en inwoners, zijn gelijk aan de namen van de talen. Het woord Hollandes heeft dan twee betekenissen, namelijk Nederlander en Nederlands. El Español, de Spanjaard, het Spaans. El Italiano, de Italiaan. Het Italiaans. Zegt u de volgende zin in na. Un Hollandes habla Hollandes. Een Nederlander spreekt Nederlands. Un español habla Espanol. Een Spanjaard spreekt Spaans. Un Ingles habla Ingles. Een Engelsman spreekt Engels. Un francès habla francès. Een Fransman spreekt Frans. Un allemand habla allemand. Een Duitsers spreekt Duits. Un italiano habla italiano. Een Italiaan Spreekt Italiaans. Un portugees habla Portugees. Een portugees spreekt portugees. Un sueco habla sueco. Un zweed spreekt Zweeds. Un Danes. habla Danes. Een Deen. spreekt Deens. Un Noruego habla Noruego. Een Noor spreekt Noors. Een Finlandes habla Finlandees. Een Fin spreekt Vins. In de voorafgaande oefening hebben we ook kennis gemaakt met het regelmatige werkwoord. Hablar. Spreken. Vergelijk de volgende twee zinnen. Een Spaanse ober. Een camarero español. Een Spaanse secretaresse. Una secretaria española. Bij de Spaanse bijvoeglijke naamwoorden van herkomst wordt onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke vormen. Zegt u de volgende voorbeeldzinnetjes eens na en let op het al dan niet gebruik van klemtoontekens: De Nederlandse kaas. El queso holandés. De Nederlandse boter. La mantequilla holandesa. Een Italiaanse auto. Un coche italiano. Een Italiaanse stad. Una ciudad italiana. Het Noorse vliegveld. El aeropuerto Noruego. De Noorse douane. La aduana noruega. De Zweedse bus. El autobus sueco. Het Zweedse strand. La playa sueca. Een Duits vliegtuig. een avion alemán een Duitse aanzichtkaart. Una Postal Alemana. Een Frans hotel. Een hotel français. Een Franse kathedraal. Una catedral francesa. Heeft u het wel gemerkt? Deze bijvoeglijke naamwoorden zijn gelijk aan de namen van inwoners inwonsters De vrouwelijke vormen worden op de volgende manier gemaakt. De mannelijke woorden die op een klinker eindigen, krijgen een A in plaats van die klinker. De woorden die op een medeklinker eindigen, krijgen er een A achter. We hebben echter één uitzondering, namelijk het woord Belga. Een Belgisch hotel Un hotel Belga. Een Belgische stad. Una ciudad belga. De mannelijke en vrouwelijke vorm eindigen beide op een A. Het meervoud van de bijvoegelijke naamwoorden van herkomst is gelijk aan het meervoud van de zelfstandige naamwoorden. Als het bijvoeglijk naamwoord op een klinker eindigt, dan komt er in het meervoud S bij. En als het op een medeklinker eindigt, dan wordt de uitgang in het meervoud. Es. Zegt u de voorbeelden na. Un hotel italiano. Een Italiaans hotel. Tres hotels italianos. Drie Italiaanse hotels. Una receptionista italiana. Een Italiaanse receptioniste. Cinco recepcionistas italianas. Vijf Italiaanse receptionistes. Un hotel español. Un Spaans hotel. Tres hoteles españoles. Drie Spaanse hotels. Una recepcionista española. Un Spaanse receptioniste. Cinco receptionistas españolas. Vijf Spaanse receptionistas. Nu iets anders. In de vorige lessen hebben we al kennis gemaakt met het onregelmatige werkwoord SER, zijn. We herhalen de persoonsvormen en leren er ook een paar bij. Zegt u de werkwoordsvormen even na? Yo soy... Yo soy. Ik ben. El is. El is. Hij is. Nosotros somos. Nosotros somos. Wij zijn. Ellos son. Ellos zon. Zij zijn. Zegt u de volgende zinnen eens na. De donde es usted? Waar komt u vandaan? Soy de Holanda. Ik kom uit Nederland. Soy Hollandes. Ik ben Nederlander. De donde betekent waar vandaan. Als we in het Spaans willen zeggen dat iemand of iets uit een bepaald land komt, dan gebruiken we het werkwoord ser als vertaling voor het Nederlandse komen. Nu een heel ander onderwerp. Bezittelijke voornaamwoorden, zoals mijn, zijn, haar, zijn in het Spaans in het enkelvoud. Mi, mi, mi, mijn. Su, su, su, zijn. Su. Su. Su. Haar. Su. Su. Su. Uw. Nuestro. Nuestro. Nuestro. Ons. Onze. Mannelijk. Nuestra. Nuestra. Nuestra. Ons, onze, vrouwelijk. Su, su, su, hun. Zegt u de voorbeelden ook na. Mi coche, mi coche. Mijn auto. Su hija, su hija. Zijn dochter. Su lámpara. Su lampara. Haar lamp. Su toalla. Su toalla. Uw handdoek. Nuestro bolígrafo. Nuestro bolígrafo. Onze balpen. Nuestra cuchara. Nuestra cuchara. Onze lepel. Su cenicero. Su cenicero. Hun asbak. De bezittelijke voornaamwoorden krijgen voor zelfstandige naamwoorden in het meervoud de uitgang S. Zegt u de voorbeelden maar na. Mis coches. Mis coches. Mijn auto's. Su's hijas. Su's hijas. Zijn dochters. Sus lamparas. Sus lamparas. Haar lampen. Sus toallas. Sus toallas. Uw handdoeken. Nuestros bolígrafos. Nuestros bolígrafos. Onze balpennen. Nuestras cucharas. Nuestras cucharas. Onze lepels sus ceniceros sus ceniceros hun asbakken in de leesoefening die straks volgt komen een paar nieuwe woorden voor die we in de lessen nog niet zijn tegengekomen zegt u ze na dan komen ze u straks vertrouwd voor en weet u tegelijkertijd de betekenis el extranjero de buitenlander visitar Bezoeken. Sí. Als. Tomar el sol. In de zon liggen of zitten. Esta noche. Vanavond. Bailar. Dansen. Nadar. Zwemmen. La discoteca. De discotheek. K. Okay. Dat. Dit is les 10 van uw cursus Geprogrammeerd Levensmaans. We beginnen deze les met enkele nieuwe telwoorden. Zegt u ze na. 30. 30. 30 40. Quarenta. Quarenta. Vijftig. zestig, zestig, zestig, zeventig, Sesenta. seventig. zestig, zestig, zestig, zestig, Noventa. Honderd. Ciento. Ciento. Even oefenen. Zegt u de Nederlandse telwoorden direct in het Spaans. Noventa. 70 30 zegt u nu ook de volgende getallen maar 35 35 49 49 56 56 sesenta y tres sesenta y tres setenta y dos setenta y dos ochenta y siete ochenta y siete noventa y ocho noventa y ocho nu een oefening hierover. Zegt u in het Spaans. 35 tassen. 35 bolsos. 49 auto's. 49 coches. 56 balpennen. 56 bolígrafos. 27 portugezen. 72 portugeses. 87 sinaasappels. 87 naranjas. 98 pijpen. 98 pipas. 63 postzegels. 63 sellos. Let op. 100 pesetas is in het Spaans 100 pesetas. 100 is in het Spaans Ciento. Maar als er een zelfstandig naamwoord op volgt, wordt Ciento. verkort tot 100. Om er zeker van te zijn dat we de getallen tot en met 100 goed kennen, volgt hier nog een oefening: we gaan in het Spaans rekenen. Even een voorbeeld. 35 en 12 is 47. U zegt dan... 35 en 12 son 47. Of er staat... 52 min 2 is 50. U zegt dan... 52 minus 2 zijn 50. Nu doen we het zelf. 93 en 6 is 99. 93 en 6 zijn 99. 100 is 75. 100 en 18 is 54. 36 en 18 zijn 54. 47 en 26 is 73. 47 en 26 zijn 73. 86 min 22 is 64. 86 minus 22 zijn 64. 78 min 13 is 65. 78 13 son 65. 15 plus 57 is 72. 15 en 82 33 is 49. 82 33 zijn 49. In de voorgaande lessen hebben we al over de bijvoeglijke naamwoorden gesproken. U hebt zeker wel opgemerkt dat alle bijvoeglijke naamwoorden die we geleerd hebben, in de mannelijke vorm op een O en in de vrouwelijke vorm op een A eindigen. Maar dat is niet altijd het geval. In het Spaans kennen we ook bijvoeglijke naamwoorden die op een E of een medeklinker eindigen. Zegt u de volgende bijvoeglijke naamwoorden even na. Groot. Grande. Grande. Grande. Groen. Verde. Verde. Belangrijk. Importante. Importante. Blauw. Azul. Azul. Deze bijvoeglijke naamwoorden krijgen geen afzonderlijke uitgang voor de vrouwelijke vorm. Zegt u de voorbeelden na. El coche verde. De groene auto. La mesa verde. De groene tafel. El director importante. De belangrijke directeur. La secretaria importante. De belangrijke secretaresse. Un coche azul. Een blauwe auto. Una mesa azul. Een blauwe tafel. Deze bijvoeglijke naamwoorden kennen echter wel de meervoudsvorm. Zegt u de voorbeelden maar na. Directores importantes. Belangrijke directeuren. Secretarias importantes. Belangrijke secretaressen. Coches azules. Blauwe auto's. Mesas azules. Blauwe tafels. Het Nederlandse persoonlijk voornaamwoord jij is in het Spaans toe. Dit persoonlijke voornaamwoord hoort bij de tweede persoon enkelvoud. Zegt u dit woord enkele malen na. Toe. Toe. Toe. De regelmatige werkwoorden die op ar eindigen krijgen in de tweede persoon enkelvoud de uitgang AS. De regelmatige werkwoorden die op ER eindigen, krijgen in de tweede persoon enkelvoud de uitgang s. Zegt u de volgende voorbeelden maar na. Jij koopt. Tu compras. Tu compras. Jij ontbijt. Tu desayunas. Tu... Desayunas. jij neemt, tu tomas, tu tomas, jij gaat naar binnen, tu entras, tu entras, jij eet, tu comes, tu comes, jij drinkt, tu bebes, tu bebes. Jij leest. Tu lees. Tu lees. Jij verkoopt. Tu vendes. Tu vendes. Het Nederlandse persoonlijk voornaamwoord jullie geven we in het Spaans weer door... vosotros, de mannelijke vorm, of door... vosotras, de vrouwelijke vorm. Deze persoonlijke voornaamwoorden horen bij de tweede persoon meervoud. Zegt u zijn naam: Vosotros. Vosotros. Vosotros. Vosotras. Vosotras. Vosotras. Vosotras. De regelmatige werkwoorden die op ar eindigen, krijgen in de tweede persoon meervoud de uitgang aís. De regelmatige werkwoorden die op er eindigen krijgen in de tweede persoon meervoud de uitgang eis zegt u de volgende voorbeelden maar na jullie kopen vosotros compráis vosotros compráis jullie nemen vosotros tomais. vosotros tomais. jullie gaan naar binnen Vosotros entráis. Vosotros entráis. Jullie eten. Vosotros coméis. Vosotros coméis. Jullie drinken. Vosotros bebéis. Vosotros bebéis. Jullie lezen. Vosotros leéis. Vosotros leéis. Jullie verkopen. Vosotros vendéis. Vosotros vendéis. We leren nu een aantal nieuwe woorden die u nodig kunt hebben als u in Spanje inkopen gaat doen. Zegt u deze woorden na en let vooral op de goede uitspraak. De markt. El mercado. El mercado. De kraam. El puesto el puesto, de slager, el carnicero, el carnicero, het vlees, la carne, la carne, de kotelet, la chuleta, la chuleta, de bifstuk. el bistec, el bistec. Eén kilo. Un kilo. Un kilo. De groenteman. El verdulero. El verdulero. De groenten. Las verduras. Las verduras. Het fruit. La fruta. La fruta. De druif. La uva. La De banaan. El plátano. El plátano. De appel. La manzana. La manzana. De peer. La pera. La pera. Nu doen we het weer zelf. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. De peer. ...la pera, de groentenman, el verdulero, de cotelet. la chuleta, het vlees, la carne, de groenten, las verduras, de markt, el mercado, het fruit, la fruta. De druif. La uva. De appel. La manzana. De kraam, El puesto. De biefstuk. El bistec. De slager. El carnicero. De banaan. El plátano. let op Eén kilo appels. Een kilo de manzanas 3 kilo peren 3 kilos de peras Het Nederlandse woord niets is in het Spaans nada Zegt u dit woord enkele malen na Nada Nada Nada Zegt u de volgende zinnetjes ook na Que vendes Wat verkoop je Nada niets. ¿Qué compras? Wat koop je? No compro nada. Ik koop niets. ¿Qué comprais? Wat kopen jullie? No compramos nada. Wij kopen niets. In het Spaans plaatsen we bij de ontkennende zinnen het woordje nada achter de werkwoordsvorm. Voor die werkwoordvorm komt dan nog het woordje no. In de oefening hierover beantwoorden we de vragen zoals in de voorbeelden wordt aangegeven. Een voorbeeld. Een vraag. ¿Qué vendes? U antwoord. No vendo nada. Of de vraag. ¿Qué vendéis? U antwoord dan. No vendemos nada. Daar gaan we. ¿Qué llevas? No llevo nada. Ik draag niets. ¿Qué comes? No como nada. Ik eet niets. ¿Qué preguntas? No pregunto nada. Ik vraag niets. ¿Qué no contestamos nada. Wij antwoorden niets. ¿Qué lees? No leemos nada. Wij lezen niets. ¿Qué no Noveemus nada. Wij drinken niets. In de leesles die straks volgt, komen nog enkele woorden voor die we nog niet geleerd hebben. Zegt u ze na, zodat ze u straks bekend voorkomen. Omdat. Porke. Porke. En su casa. En su casa. suals Como. Como. Fuck. Muchas veces. Muchas veces. Te. Veel. Demasiado. Demasiado. Naar huis A casa. A casa. Klaarmaken. Preparar. Preparar. Het eten. La comida. La comida. Goedkoper. Más barato. Más barato. De supermarkt. El supermercado. El supermercado. En su casa kan ook betekenen bij hem, bij haar, bij u, thuis. In de leesoefening komt u het woord donde tegen zonder klemtoon. Alleen in vraagzinnen, waar dit woord als vraagwoord wordt gebruikt, wordt dat klemtoonteken geplaatst. Voy al supermercado donde también se puede comprar leche. Ik ga naar de supermarkt waar men ook melk kan kopen. Donde hija? Waar is zijn dochter?